1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De situatie van kinderen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk... voldoet niet aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het gaat om de leefomstandigheden van kinderen op alle zes eilanden. Dat concludeert UNICEF na twee jaar onderzoek. Het is voor het eerst dat de leefsituatie van de 90.000 kinderen is onderzocht. De kindersterven is weliswaar laag en kinderen volgen basisonderwijs. Maar geweld binnen het gezin, gezonde voeding en een veilige woonplek... zijn niet vanzelfsprekend. De conclusies gelden ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba... sinds 2010 Nederlandse gemeenten. De politie doet onderzoek naar de inhoud van een koffer... in het dorpje Weteringbrug in Haarmermeer. Vissers zagen het koffertje in het water drijven. De brandweer heeft hem eruit gehaald. De inhoud wordt onderzocht door de politie en de forensische opsporingsdienst... maar wat erin zit, wil de politie niet zeggen. De vindplaats is afgezet met zwarte schermen. Morgen gaat het onderzoek verder. De twee daders van de terreuraanslagen in Londen... hebben koelbloedig hun arrestatie afgewacht. De mannen vielen vanmiddag in Zuid-Londen met messen een man aan... vermoedelijk een militair, en vermoorden hem op bloedige wijze. Volgens ooggetuigen riepen de mannen erbij... "Allahu Akbar, God is groot. Na hun daad deden ze geen poging om te vluchten... maar een van de twee probeerde voor een camera zijn daad te rechtvaardigen. Terwijl de man spreekt houdt hij in zijn bebloede handen twee mensen, mensen vast. Daarna loopt hij terug naar de mededader. Vluchtelingen en migranten hebben het steeds moeilijker omdat landen hun grenzen gesloten houden. Dat stelt Amnesty International in het jaarboek 2013 met een landenoverzicht van de mensenrechten situatie. Zo heeft de EU grenscontroles ingevoerd die levens van vluchtelingen in gevaar brengen, schrijft Amnesty. De detentie van vreemdelingen, zoals in Nederland gebeurt, wordt ook veroordeeld.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 CRV. Casa Luna, Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Waarin het in het komende uur gaat over ons kleine mensen in de grote natuur. En dat naar aanleiding van de première komende maandag van de voorstelling Moby Dick. Die die verhouding tussen mensen en natuur ook op scherp zet. In het vorige uur sprak ik daarover met een van de acteurs uit die voorstelling, Reinhard Bussemaker... Wat ik nu graag van u wil weten in het komende uur... is wanneer u zich klein voelde in de natuur. Wanneer u zich geïmponeerd voelde door de natuur. Ik had dat zelf toen ik een paar jaar geleden uh, over IJsland uh, reisde. Je, je, je weet niet wat je ziet daar. Uh, gijzers, imponerende watervallen, vulkanen, eindeloze lavavelden... en... Per uur haast voel je je nietiger worden daar. De natuur bepaalt daar. Misschien heeft u ook zo'n ervaring. Ik ben er benieuwd naar. Maar misschien eh, heeft u de natuur ook wel als vijand echt leren kennen... tijdens bijvoorbeeld een aardbeving of een tornado of een overstroming... Bel ons op 0800-1121, 0800-1121. Mail naar kazaluna.ncv.nl of twitter met hashtag Kazaluna. Er nog een leuke tweet ook binnen... Uh, over het liedje wat we net uh, hier live lieten horen... van de groep Track, muziek uit die voorstelling Moby Dick. En HDSS78 schrijft... Na het horen van zo'n mooi muziekje bij Kazaluna... wil je toch het liefst meteen naar het theater... om Moby Dick van de Veenfabriek te zien. De complimenten dus... aan. De Ben Track, die hier zojuist live optrad. Aan de telefoon Martin. Goedendag, Martin. Ja, goedendag. Ja, zo'n romantische vraag. Uh, daar wou ik wel op reageren. Vertel. Want wat is het, hè, romantiek. Uh, het? In die zin, angst en natuur. Uh, in je eentje in de natuur zijn. Uh, dat is een vorm van romantiek. Ja. Uh, zoals de romantiek begonnen. Uh, ik, ik wou uh, ingaan op het feit dat je uh, natuurangst angst op kan roepen. Uh, in die zin, dan heb ik dat heel sterk. Uh, uh, in wat sterkere mate, laat ik het zo zeggen. als gewone mensen, of mensen, andere mensen. Uh, die. Uh, dan als, je, als je naar de sterren kijkt uh, op een zomerse avond. en. Uh, je gaat je bedenken dat dat een oneindig uh, gat is waar je in staat vol onbekendheden. En dat je dan maar op een bolletje zweeft op de aarde, dan word ik toch wel behoorlijk uh, nietig, zou ik maar zeggen. Nee, je, je wordt nietig, zeg maar ook bang. Of, ja, want je ja, zet... ja, ja, in die zin. Ik vind, ik vind het gewoon uh, niet prettig, zo'n gat boven mijn hoofd. Nee, nee, nee. Ja, laat ik zeggen. Ik vind... Ik vind ik, het zit, ik weet er is een mooie naam voor, maar het is mij even ontschoten, maar het is tegenovergesteld van claustrofobie in die zin. Ja, ja. En ik, heb het, ik heb het, zodra ik het echt eraan ga zitten denken, zodra ja, als je, als je er niet op let, en je, je richt je oog er niet op. Maar als je echt in, echt in de, het heelal gaat zitten kijken, tussen naar de sterren, zo'n hele mooie, strakke avond, mm -hmm. dat, dat echt veel te zien is. Nou, dat vind ik vreselijk, vreselijk beangstigend, omdat je dan zo klein wordt aan. Ja. Maar ook, ja, het is, het, is, het is een gat waar je niet weet waar het einde is, hè? Nee, wow. dat is waar. Nee, dat is waar. Ja, is end, je kunt er ook heel rustig van worden. Ik word er altijd heel rustig van als ik die sterrenhemel zie. Ja, maar dan zie je het misschien vlak. Kijk, als je het ziet als een soort van doek met, met, met, met een soort projectiescherm... dan kom ik er ook nog wel uit. Maar als je gaat bedenken dat die stipjes niet naast elkaar staan... maar dat het ene stipje... Nou ja, lichtjaren verder als het andere stipje kan staan. En je gaat het meer driedimensionaal zien. Dan ja, of of het dan zo rustig... Ja, in die zin, ja... Uiteindelijk berust je wel in dat idee natuurlijk. Uh, ja. Dat je dan zo klein bent. Dat, dat heeft wel weer iets van... Ja, goed, wat doe je eraan, hè? Ja, je kunt niet ja. anders hè, dan, dan uh, uh, te nou, dan berust je dat in dan, dat hè? feit. Maar dan is dat dak ook maar dun, hè? waar je in leeft. Vind je sowieso ook merken hoor, dat er heel veel dingen... Vrij... Ik heb een hele poos in een tent geleefd, gek genoeg. En dan zit je vrij dicht op, de, op, op het hele hal. En waarom uh, heb je in een tent geleefd, Martin, als ik vragen mag? Nou, ook gewoon, ik, ik wou gewoon jarenlang uh, buitenleven. Gewoon, uh, moet elf mensen doen, maar zeggen, vier seizoenen onder de sterren. Dus dat is uh, dan, dan uh, die alle kant is van, van, de, van het seizoen leren. Ja, maar dat was niet uh, altijd een, een uh, onverdeeld genoegen zo te horen. Want als je uh, je ging realiseren wat je eigenlijk zag, als je keek naar die sterrenhemel, dan werd je angstig. Ja, nou, ik zit nog wel eens, uh, ik zoek dat wel eens op, juist. Kijk, uh, ja, ja, het is ook wel een beetje ontstaan, want ik daarvoor ook al heel veel naar sterren keek, hoor. En, en, en de lucht, in, in, in de lucht zat te sturen. Mm -hmm. Maar uh, ja, uh, ja, goed. Ja, ja, ja, Ik bedoel, een donker bos. Is, daar kan ik ook nog verhalen over vertellen. Hoe eng dat kan zijn. Dus. Ja, ja, Maar nog even, uh, om tenslotte ja. nog één keer terug te komen bij die sterrenhemel. Jij, jij kunt daar bang van worden, zeg je. Probeer je oh, ja. dat beeld dan ook te ontlopen? Probeer je die sterrenhemel te ontlopen? Probeer gewoon strak naar Trotwaard te kijken? Ik zeg maar wat. Ja. Hmm. Ja, nou ja ja kijk kijk als je, als je, als, je, als je, ik heb het heel erg dus als het is alleen als er is bijvoorbeeld blauwe lucht vind ik minder storend een wolken overdag heb ik hetzelfde maar alleen als het echt sterrenhemel is dan heb ik wel zoiets van ga ik niet. Ja, of ik, uh, of ik zoek het op. Dan ga je echt naar boven zitten kijken en uh, kom erop, zou maar op, ik zeggen. Mm -hmm. Van hoe ver het is. En, en, en dan kan je ook echt, nou ja, daar kan je echt in gaan zitten staren. Dat is oneindig. Dat, dat, dat als je dat sowieso gaat beseffen, oneindig, dat is, dat is ja. Bizar in je hoofd natuurlijk. Dan gaat er iets uh, niet helemaal lekker bij nee. mij althans. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar ja, en, dus vermijd ik het wel eens. In... Nou goed, ja, ik wil niet zeggen dat ik dat, ik dat dan... Uh... Maar ik, ik vind het toch wel fijn om onder een dakje te zitten, laat ik dat zo ja, zeggen. Ja, oh, essentieel iets natuurlijk uh, ja, onder de ja. pannen zijn. Maar uh, ja. bij mij zou het zelfs onder de grond zelfs zijn. Daar voel ik me lekker strek genoeg. Dan voel je... Een meter grond boven, dat vind ik nog fijner dan een dun dak, zal ik maar zeggen. Martin, dankjewel ja. voor je reactie. Ik zou je voelt zich... een bunker moeten leven. Misschien. Ja, ja als, je, als je dat zo vertelt, ja. Martin, dank voor je reactie. Je voelt je klein ja. onder de sterrenhemel en je wordt er angstig okay, van. Ja, dank ja, Bedankt voor je mooie vraag. Ja, Tot een andere keer. Dag, Martin. Dag. Ja, het gaat er, die mooie vraag die Martin noemt, dat gaat er dus om vandaag. Is, uh, die, die vraag is dus, wanneer voelde u zich klein in de natuur? Wanneer uh, was u echt geïmponeerd door die natuur? Of werd u bang van de natuur, zoals in het geval van Martin? U kunt bellen 0800 U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. En twitter ik al met hashtag Casaluna. Mies, goeienacht. Ja, met Wies uh, Ik uh, heb heel veel gereisd en overwelgende natuur gezien. Maar wat me nu het eerste te binnen schiet is ongeveer 65 jaar geleden. Ik kwam uit een groot gezin en dan gingen we met z'n allen een weekje naar het Kratersand op vakantie. En dan zei mijn vader, wie gaat er mee kijken of de zee ligt? De zee ligt? De zee ligt. Wat is dat dan als de zee licht. Ja, dan slaan de golven over en dan komen er allemaal een beetje fluoriserende lichtjes in, in, in het water. Wow. En dat was niet iedere avond zo, maar dat was zo prachtig. Zo'n heel donker strand in de verte zag je de vuurtoren van de hoek van Holland. En dan hoorde je de golven en dan zag je dan hier en daar zag je zo'n streep van lichtjes in de golven. En dat was wel zo bijzonder mooi. En dat was het eerste wat me te binnen schoot. Dat, ik denk, dat wil ik vertellen. Ja. Ja. Dus mijn hele... vader heeft toen wel verteld hoe dat kwam. Ik ben dat vergeten. Oh. Maar, um... Nou, mocht iemand dat nou nog weten... Ben ons even eventjes dus 01121. Ja, ja. Dus hoe komt het dat de zee... Licht geeft, ja, als het mee. ware, s'nachts. Hoe het kan dat? zijn of algjes of iets Algjes, ja. Zou kunnen. Dat nou. weet ik niet, maar het was, was verschrikkelijk. Het, ja, het maakte indruk. Het was echt uh, een mooie afsluiting van de dag. Mies, dankjewel voor je telefoontje. Ja, en een goede, dag, goede nacht, toch? Goede dag. Nacht. Als het volgt, dan golft het volgt. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan aan het plotseling gaan baan. goed. In de luimte van de leegte, in de kelder van de kroeg. Waar de vaten rustig wachten, iedereen. ...als het golf. U luistert naar Casa Luna... ...bij de NCRV Radio 1, waarin het vannacht gaat over... ...de overweldigende de natuur en de kleine mens. Wanneer voelde u zich geïmponeerd door de natuur? Wanneer heeft u de natuur misschien wel als vijand leren kennen... tijdens bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming? Bel ons op 0800-1121, mail naar kazaluna of twitter met hashtag kazaluna. Dat deed bijvoorbeeld Michiel. Hij schrijft de natuur in Oekraïne, maar ook in Polen... is vaak zo groot en ongerept. Er zijn oerbossen en eindeloze steppen. Die natuur mag je echt overweldigend noemen. En El van der Ham twittert dan weer dat hij de natuur heeft leren kennen tijdens het wildkamperen in Kleinko in Schotland. En het eh, onweerde toen enorm. En dat was een overweldigende ervaring. Uw ervaringen ze zijn welkom. Albert, goedenacht. Goedenavond. Met Dag Albert. Albert Hallo. Wanneer was de natuur voor jou overweldigend? Ja, de natuur is uh, vaak overweldigend. Op dit moment ben ik op het mooie Ameland. En als je dan aan de zee staat, het is nogal een beetje herfstachtig weer... Ja, en je ziet de golven om je heen, dat is enorm. Maar daar bel ik eigenlijk niet over. Ik bel eigenlijk over de mammoetbomen in Californië. Ik ben in 1966 uh, ben ik begonnen met biologie te studeren... en een van de eerste colleges ging over die reuzebomen... Uh, die over de 100 meter hoog konden worden. Er zijn mm -hmm. er twee soorten van en die groeien in Californië. En vele la la la jater, uh, jaren later... Ben ik naar Californië gegaan om toch die bomen eens met eigen ogen te zien? En ja, eh, en dan bekijk ik dat niet wetenschappelijk of met kennis, want ik ben geen kennen Maar als je dan eh, aan de voet van bomen staat. die eh, 2000 jaar oud kunnen worden of nog ouder. en de meeste zijn 700, 800 jaar oud. ja, dan eh, sta je met hele stille getuigen van, eh, van, een, van een lange periode. Ja. En in de tijd dat Jezus geboren werd, ja, to, toen waren die bomen er al. En, uh, en, en, wat ze leven doet die, en wat doet die wetenschap met je, Albert? Nou ja, kennis uh, op zich uh, uh, leidt tot verwondering. Want uh, ja, je begrijpt toch eigenlijk niet precies wat de oerkracht is die die bomen in leven houdt. Ze kunnen uh, branden, kunnen ze overleven, sterker nog zonder brand kunnen ze zich niet voortplanten. Want dan wordt de bodem van het bos wordt volkomen verbrand, verkoold. En dan kunnen die zaden, waar er honderden miljoenen van vallen... in die vele honderden jaren, die kunnen dan kiemen. En die kunnen niet kiemen wanneer er allerlei kleine plantjes staan. Dus, en als je dan zo'n zaadje op je hand zo uitklopt... en je ziet zo'n minimaal zaadje... en wat je ziet is dan nog niet eens waar het genetische materiaal in zit. En als je dan weet dat dan alle kennis... Ja, in zo'n zaadje is samengebald in het DNA... wat een boom 2000 jaar lang kan laten overleven. Ja, Dat is indrukwekkend. En dan voel je je heel klein, maar ja, het feit dat je dat beseft... is toch wel weer een groot gevoel. Ja, je, je voelt je klein, maar het feit dat je beseft dat je klein bent... is een groot gevoel, zeg je. En wat maakt dat ja. gevoel zo groot, Ham? Ja, dat is het onvoorstelbare... En, wij denken als uh, wetenschappers, uh, als biologen... Van dat we zo langzamerhand wel weten hoe het in elkaar zit. En we weten steeds meer. Maar als je er goed over nadenkt, weten we eigenlijk... het wonder wordt niet kleiner van het leven, maar het wonder wordt groter. Mm -hmm. En dat stimuleert toch wel om er steeds meer van te weten. Maar ja, het maakt je toch ook wel weer blij. Het, het is ook een, een vreemd soort religie die niet op fantasieën is gebaseerd. Of op verhalen, maar op op de werkelijkheid, voor zover wij dat met die paar zintuigen kunnen beseffen. Ja, Albert, je bent bioloog, hè, en je zegt het, het wonder wordt eigenlijk steeds groter... en daarmee weten ja. we eigenlijk steeds minder. Is dat juist als bioloog niet heel frustrerend? Nee, dat is niet frustrerend. Dat... Ja, dat, dat uh... bij mij groeit de verwondering daardoor. Uh, en... en... En ja, het feit dat wij als mensen... Uh, we hebben geloof ik ook al verhalen over het heelal gehoord. Yeah. Dat wij uh, de, de kennis in pacht zouden hebben om echt het geheel te begrijpen. Ja. Uh, terwijl we maar een paar zintuigen hebben. En we weten, als we door de microscoop kijken... Ja, dan kunnen we onze ogen versterken. En als we door de telescoop, telescoop kijken, kunnen we verder kijken. En als we het radiogolf het heelal af, afspeuren, dan kunnen we... Uh, heel ver kijken. En, um, maar toch heeft het zijn grenzen. Want er zijn natuurlijk wel methoden om de werkelijkheid te kennen... die ons nog onbekend zijn en misschien nooit bekend worden. En religieuze mensen vinden daar de ruimte in om te zeggen... ja, er is een groot wonder. Er is een grote macht. Er is iets wat groter is dan mensen. Mm -hmm. Ja, die ruimte is er. Ja, en, ja. Uh, en maar als wetenschapper kun je echt... Uh, ja, echt wel blij worden en echt wel uh, verwonderd raken van uh, ja, het, het, uh, de gigantische complexiteit waarin we leven. En dat is dan binnen het atoom, maar dat is ook binnen de kosmos. En misschien zijn er wel meerdere kosmos, die zal het zeggen. Ja. Albert, ben je ook bioloog geworden uh, uit respect voor die natuur, uit, uit die verwondering die je hebt als je die natuur ziet? Nou nee, ik ben eigenlijk heel naïef begonnen. Zoals een heleboel jongens van die lezen. Wat moet ik eigenlijk gaan doen nadat ik van de middelbare school afkwam? Wat moet ik eigenlijk? Ik wilde leraar Nederlands worden. En, maar dan moest je Grieks en Latijn hebben gestudeerd. En ah, ik had geen zin om nog een jaar alleen Grieks en Latijn te doen. En ik wilde leraar worden. En uh, toen ik geen leraar Nederlands kon worden, dacht ik... nou, dan word ik maar leraar biologie. Maar ik ben wel wetenschapper geworden. En, uh, dus het is uh, in het begin eigenlijk gewonnen, uh, geworden van ja, wat zal ik gaan doen? En niet uit bevlogenheid. Maar die bevlogenheid is wel gekomen naarmate je in zo'n vak uh, je ingraaft. En, ja, dat hoor ik, ja. Je meer leest en leest meer weet. Ja, je, die, die bevlogenheid is gekomen naarmate je je meer bent gaan verwonderen. Precies, precies. En het is een vreemde paradox, want je denkt ja, ik ga meer weten. Nee. Uh, je gaat je meer verwonderen. En uh, ja, dat is toch een religieus gevoel... zonder ja. nou religieus te zijn. Ja. En zeker als je daar in Californië staat... onder die mammoetbomen... of dat vind ik een heel mooi beeld wat je net schetst. Dat hele kleine zaadje dat het in zich heeft... om een enorme boom te worden... die het meer dan 2000 jaar uithoudt. Hè? Ik heb nog een kleine anekdote. Want uh, uh, Geert Mak heeft juist uh, zijn boek geschreven... Uh, in navolging van de schrijver John Steinbeck. En John Steinbeck heeft een prachtig boek geschreven. Dat heette Travels with Charlie. Hij was helemaal alleen. Hij was heel beroemd. Hij is de Nobelprijs gewonnen. Er is hij in een camper gegaan. En hij heeft de hond van zijn vrouw meegenomen. Een poedel. Die heette Charlie. En hij wilde op die manier eens niemand herkennen. Want ja, wie zou nou uh, een beroemd iemand zomaar in een camper als een soort jager tegenkomen. En toen kwam hij bij de Redwoods. Mm -hmm. En Charlie die... Uh, die moest plassen, maar die weigerde om tegen die bomen aan te plassen. Want hij, hij zag dat niet als een boom. Dat was een wand van hout. En uh, ik weet niet meer precies hoeveel meter de omtrek van zo'n uh, Redwood is. Maar een hond herkent het niet. Zo reusachtig zijn die bomen. Een mooi Wel verhaal. honden heel graag tegen plassen. Ja, ja, ja, precies. Maar die, die mammoetbomen... Worden niet, uh, worden niet als bomen herkend door honden. Een mooi verhaal om, om die bomen... maar weer eens te karakteriseren. Uh, uh, wezens uh, die ons... Uh, uh, veel uh, vragen laten stellen. Albert, bioloog. Albert, dankjewel... voor het bellen. En, en dankjewel. Heel tof. Goed uitzending. Tot ziens. Dankjewel. Dag. Dag. Van Albert naar Dirk. Dirk, goedenacht. Dirk, hoor je mij? Ik weet niet of Dirk mij hoort. Ik betwijfel dat. Ik ga nog een keer proberen. Dirk, huil hier? Nee, Dirk hoort mij niet. Ik ga kijken of ik contact kan krijgen met Willem. Willem, goedenacht. Ja, dat lukt als het goed is wel. Dag ik Willem, goedenacht. Wanneer uh, voelde jij je klein in de natuur? Nou ja, ik, ik zat net in de auto en ik hoorde eigenlijk alleen de eerste inbeller En die vertelde dat hij, uh, die nietigheid, uh, uh, dat hij daar angstig door wordt. En ja. ik... Uh, uh, ik, ik was meteen weer terug in uh, Nepal in 1995... Uh, terwijl ik uh, door de bergen liep, door het Himalaya-gebergte. En uh, ik daar voor het eerst uh, inderdaad een overweldigende nietigheid uh, ervaarde... terwijl ik daar uh, alleen liep. Maar bij mij uh, werkt dat uh, niet gevoel juist uh, enorm bevrijdend. Ik, uh, ik merk dat, daardoor, uh, dat het zo relativerend is... Uh, je eigen zorgen, je eigen plannen, ambities, boosheid. Ja, wat, wat blijft daarvan over als je zo nietig bent? En jij vond dat een prettig gevoel? Die relativering, die, die, die nietigheid met zich meebracht, die, die vond je prettig? Ja, want ja, het mag er wel zijn, die zorgen, maar ach, je moet er ook niet te moeilijk over doen. Nee. Maar wat, is het op de, wat is het in de eeuwigheid dat jij mm -hmm. daar zorgen loopt te maken of dat jij daar druk maakt? Ja, ik herken het wel een beetje, Willem, zoals jij het omschrijft. Ik ben nooit in Nepal geweest. Ik zei al, IJsland is voor mij echt een overweldigende ervaring geweest. En daar heb je precies hetzelfde gevoel. Dat je denkt: van ja, wat, wat, wat, wat maken we ons toch druk over allerlei dingen? De natuur bepaalt het gewoon. Wij zijn een heel klein onderdeeltje van een heel fascinerend systeem. En dat geeft ook heel veel rust. Dat herken ik in, in jouw verhaal. Waarom zocht jij die bergen van Nepal eh, sowieso op, Willem? Nou, het, het was wel een fase in mijn leven waarin ik een beetje in de knoop zat met mezelf. Ik was eigenlijk net uh, overspannen geraakt en ik uh, zag er niet zoveel heil in om uh, uh, een psycholoog op te zoeken en dan in een soort uh, reintegratietraject terecht te komen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ben nog jong. Ik was 27 ik dacht, nou, ik ga eens uh, een paar maanden reizen, want dat wilde ik eigenlijk toch al en wie weet... Uh, uh, Geeft dat wat inzicht of uh, wat duidelijkheid over waar ik heen wil en wat ik moet? Ja, maar dan dus kan je ook uh, onderduiken in Parijs, maar jij kiest voor uh, de bergen van Nepal? Ja, in eerste instantie een, uh, een reis door India en uh, Nepal dat hoorde daarbij, was een onderdeel van die, uh, van die trip. Mm -hmm. En ja. wat heeft het je gebracht, die trip? Behalve die wetenschap dat, dat we uh, uh, maar de kleine radertjes zijn in het geheel? Nou ja, het, het, het boeiende, misschien is, is dat een beetje off-topic, maar direct na die, uh, die tocht door de bergen, die, die track die ik daar gedaan heb, uh, ben ik een, een soort klooster, een meditatiecentrum ingegaan, waar ik uh, tien dagen lang, min of meer geïsoleerd, de hele dag gemediteerd heb. En dan verdiep je je eigenlijk in de natuur van je eigen geest en je eigen lichaam. En dat was eigenlijk een vergelijkbare ervaring. Uh, uh, Robert Perzik, die noemt het in Zen en de Kunst van het Motoronderhoud uh, een reis door het hoge bergt van je eigen ziel, mm -hmm. en, en dat heeft een vergelijkbare bevrijdende ervaring. Dus die twee, die twee, die, die reis door de bergen en die reis naar binnen die erop volgde, die die dingen samen hebben voor mij wel veel gebracht, waardoor ik minder verkrampt en dingen meer los kon laten en ja. meer kan relativeren. Juist ook weer vanwege die relativering en die die reis naar binnen, zoals jij dat omschrijft, hè? Uh, had hij zo succesvol kunnen zijn als je niet daarvoor uh, eenzaam en alleen door die Nepalese bergen had gewandeld? Nou, niet op zo'n manier. Dat was wel, ik was wel echt op een punt uh, terechtgekomen waar, waar, ja, waarop je dat echt kunt doen. Die bergen die hadden me al zoveel rust en ruimte gegeven dat ik echt zag van ah, weet je, laat, het, laat het maar gebeuren. Mm -hmm. En het is, uh, ja, het is ook de natuur die je ervaart in jezelf. Hè? Je, ja. ziet het, uh, je ziet uh, hoe de reacties plaatsvinden op het moment dat je naar je eigen... Ja, dat je je eigen systeem helemaal afdaalt... en zie je dat je daar eigenlijk ook zo verdomd weinig invloed op hebt. Ja. Het gebeurt gewoon allemaal. Het voltrekt zich aan je. Ja, wat dat betreft zijn er veel parallellen... tussen die uh, natuur in je ziel en die natuur die je waarneemt... Uh, buiten, buiten, buiten je eigen uh, mens zijn om. Uh, ga je nog wel eens vaker tegenwoordig uh, die natuur opzoeken? Zoek je die eenzaamheid nog wel eens vaker op? Die nietigheid nou, misschien zelfs wel? Die, die, die, ik, ik hou enorm van die eenzaamheid, maar uh, ik heb inmiddels uh, drie kinderen en een, uh, en een eigen bedrijf. En uh, ja, zeg, die kinderen die zijn nog vrij jong, dus dat, uh, die wens moeten we nog een paar jaar parkeren, ben ik bang. Maar ik verlang daar enorm naar, moet ik zeggen. Het dat, dat, werkt zo verhelderend om alleen te zijn in de natuur, en zeker als je dat wat langer doet. Het is toch uh, anders als je daar een week gaat rondlopen of, uh, of dat je even een uurtje de duin ingaat. Ja. Dat zijn wel andere dat is echt iets anders. Ja, dat is iets anders. Maar er moet ook nog iets te wensen over blijven. Hè? Ja, zo is dat. Wat dat betreft. En de kinderen die zijn ook leuk. Ook dat is de natuur. Ja, absoluut. Ja, <laughs> ja. Ook kinderen zijn de natuur. Ja, Willem, ja. dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Dank tot je wel. Wel, ja. Dankjewel voor de je Dankjewel. Dag. Van Willem naar Jack. Jack, goeienacht. Gooi. Met Jack. Staat Jack. Ja, ik, hoorde, ik hoorde je zo straks wel roepen, maar je had een verkeerde naam. Dus ik denk, ik hoef nog niet te reageren. Ah, jij heet dus geen dirkje. Je heet Jack. Nou, dan is alles ja. helder. Sorry, uh, Jack. Maar ik heb je aan de lijn, dat doet me deugd. Wanneer voelde jij je klein in de natuur, Jack? Nou, een jaar of 25 geleden heb ik in het Amerikaanse Hooggebergte het gebied van waar Albert je over vertelde met die grote sequoias. Ja, die mammoetbomen. Ja, in de Ansel Adams en John Muir Wilderness. Dat zijn twee eh, natuurparken. Dan moet je dus denken in orde van grootte van de helft van Nederland en daar zijn geen wegen daar mag geen gebruik gemaakt worden van gemotoriseerd verkeer dus alles wordt bevoorraad via paarden, muilezels, lastdieren. en nou ja daar zijn dus ook mensen die uh, van A naar B probeert te brengen met een, uh, een paktrein nou tijdens een van die tochten zaten wij op een hoogte van een nou pakweg een, een, een ja, 3000 meter en toen zagen we de vallei onder ons ...langzaam vol lopen, vol gestuurd worden... ...met een redelijk kolkende wolkenmassa. Mm -hmm. En wij hoorden een aanvangend onweer... ...en toen werd onze grootste angst, werd bewaarheid... ...dat, dat uh, die vallei, die, die, ja, die eindigde eigenlijk in een, in een weg, in een punt... ...en in die punt hoger, daar zaten wij... Nou stuwt hij vol en hij blijft vol stuwen. Dus die, berg, die wolken die worden omhoog gestuwd. Wij werden dus langzaam omgeven door het onweer. Het omgeven dus dat, door onweer. Het kwam niet van boven, zoals we meestal meemaken. Je zat er middenin. Wij werden erdoor opgevreten, ja. Wat gebeurt er dan en, om je heen? Um, nou, om te beginnen um, voel je je inderdaad, zoals jij zei, enorm nietig... want je voelt je nu niet alleen nietig, maar ook een heftige angst. Want het is geen angst die je zelf aanpraat. Het is een, een, een, een, een, een werkelijke gevaar. Maar probeer mij eens uit te leggen wat, wat er op dat moment gebeurt. Zie je allemaal bliksemschichten om je heen? Ik bedoel, wat wat, wat uh, maak je mee? Ik kan me voorstellen dat dat heel eng is en dat je heel bang bent. Maar wat maak je echt mee? Nou, om te beginnen krijg je dus te maken met een... een Enorme hoge statische elektriciteit. Dat houdt dus in dat voor de langharigen onder ons, zoals de paarden, staarten en de manen, die staan als een krans open. De dames in, het, uh, in onze groep, die uh, half lang tot lang haar hadden, die zetten de hoed af. En inderdaad, het was een sekel van haar. Mm -hmm. Dat was, eh, op zich was dat wel leuk. Je moet dus wel even bedenken... ...degenen die zulke soort tochtjes gaan ondernemen... ...zijn niet gauw zo heel erg bang. Nee. En dit was dus voordat het eigenlijk een geknetter begon. Eh, wij hebben gelukkig geen hagelstenen gehad. Grote. We hebben wel hagel gehad. Maar eh, dat, was nog, dat was nog allemaal te overkomen. Daar hielden we geen butsen of schrammen aan over. Verder het regende, nou ja, met druppels die ik daarna nooit meer zo gezien heb. En je was het alsof er maar heel weinig lucht tussen de druppels zat. Hm. Zo moet je het je voorstellen. Als onder een waterval. Hoe lang heeft het was... geduurd daar in die onweerswolk? Een kleine drie kwartier. En voor ons gevoel was dat een week. Ja. Uh, is iedereen er goed mogelijk... uitgekomen? Jack, is iedereen er goed ja. uitgekomen? Ja, iedereen is er goed uitgekomen. En wat ons het meest verwonderde... was dat die paarden waar we op zaten... ik had ze gewaarschuwd, de mensen... van, probeer ze niet tegen te houden. Als ze iets willen, dan moet je het ze laten doen. Want die beesten die gaan nu reageren naar instinct. En die hebben dit leidzaam ondergaan. Alsof ze wisten, het heeft geen nut... om proberen hiervan weg te komen... Dit overkomt ons. Dus daar nou, konden de nou, mensen heel wat van leren, eigenlijk, van het gedrag van die paarden. Ja, nou, een paard denkt natuurlijk niet. Uh, nee, maar die, die reageert paard, instinctief. Ja, ja. En die stonden als hout. Werkelijk als hout. Hm. En dat was een, een hele, hele, hele heftige. Maar, uh, nou ja, ja, jij noemt het leerzaam, maar. Dat zagen wij toen zo niet in. Nee, achteraf dan misschien. Ja, die uh, achteraf bezien uh, niet had willen missen. Maar op dat moment was het iets wat je ver van je had willen houden. Ja, Jack. Hij zat gevangen in een onweerswolk in de Sierra Nevada. Jack, dankjewel voor je verhaal. Alleen nog even een kleine toevoeging. Ja? Die grote Sequoia-bomen waar uh, Albert het over had... Ja? die leggen ook toch een gevaar op voor de mensheid. Oh. Nou, naar dat die bomen zo groot zijn, zijn de dennenappeltjes die eraan hangen, die zijn dus ook zo groot. Als die naar beneden komen, dan moet je dus vooral niet onderleggen of <lacht> onderlopen, want dat kost je ook nou letterlijk de kop. Nou dat nou... dwars door ruiten van auto's heen. Nou dat dus is nog een... Dat is nog een goede waarschuwing dan tenslotte, Jack. Jack, dankjewel voor het bellen. En een goede nacht nog. We blijven luisteren. Dag. dag, dag. En dan een mailtje van Tessa Siderius Die reageert op de vraag van Mies, die net belde. Hoe het toch kon dat s'nachts de zee als het ware een licht gaf. Ze ging er altijd met haar vader naar kijken. En uh, Tessa, die zegt... De lichtflitsjes worden veroorzaakt door een eencellig algje. Zeevonk, Zo heet dat algje. En dat komt vooral bij rustig weer naar de oppervlakte. Nou, uh, Mies, hopelijk uh, heb je wat aan dat antwoord. Dit is K. bij de NCRV op Radio 1. Met mijn ogen dicht. Ik kan je voelen. Met mijn hart op slot. Ik hoor je praten. Maar je bent er niet. Je bent er niet.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 Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, als hier alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Stef Bos Door de Wind. Een liedje dat hij schreef eind jaren 80. Hij was toen nog vrij jong. Voor zijn toenmalige vriendin Ingeborg. Zij toogt daarmee naar het Eurovisie Songfestival namens België. Stef Bos uh, zong in het achtergrondkoor. En dit liedje zingt hij nu ook af en toe solo. Dat hoorde u, Stef Bos. Als u hem wil zien, trouwens, op 15 juni geeft hij een concert in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Radio 1, Casa Luna. Helco Stambo en naar aanleiding van de voorstelling Moby Dick... die komende maandag in première gaat... gaat het vannacht in Casa Luna over de natuur. En met name gaat het over uw relatie tot die natuur. Wanneer voelde u zich klein en nietig? Wanneer was u echt geïmproneerd? Of wanneer boezemde de natuur u echt angst in? U kunt bellen 0800 1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncrv.nl. En uh, u kunt ook twitteren als u dat prettig vindt met hashtag Casaluna. Ik kreeg een mailtje van uh, Margaret Vreken. Uh, zij schrijft: Ik heb me vaak overweldigd gevoeld in de natuur, op veel verschillende plekken. Ik heb me ook nietig gevoeld in de natuur, bijvoorbeeld tijdens aardbevingen, omdat we toen niet wisten of het bij één schok zou blijven. Of dat het de voorbode zou zijn van een heel zware uh, aardbeving die op dat moment al dan niet verwacht wordt. Uh, ze schrijft daar verder over. Ik heb aardig wat aardbevingen meegemaakt. Het komt opeens. Het gaat ook weer weg. De geluiden zal ik nooit vergeten. Alsof er grote vrachtwagens met opleggers door de straat heen komen denderen. Het maakt heel veel lawaai en alles begint hevig te schudden om je heen. Wij als mensen hebben niets te vertellen in de natuur, maar moeten het gewoon over ons heen laten komen. En ook schrijft ze nog over uh, mooie ervaringen met uh, de natuur. Bijvoorbeeld het naar beneden kijken in de Grand Canyon... en de ontroering uh, die ze voelde toen ze voor de Californische kust... grijze walvissen zag zwemmen met hun jongen vlak onder de kust. Ook dat was erg overweldigend, schrijft uh, Margaret Vreken uit De beeld. En dan ga ik naar Marian. Goeienacht, Marian. Ja, hallo, goeienacht. Marian, wanneer was jij overweldigd door de natuur? Ik was overweldigd door de natuur in uh, west uh, Verenigde Staten, Utah en Arizona... met de grote vlaktes waar je je zo klein waande... die, die woestijnen en schitterend, ook Rang Canyon, wat ik zojuist hoorde noemen... dan ben je helemaal, helemaal nergens meer, maar... Je wordt daar heel blij van eigenlijk. Je wordt er klein, maar heel blij van. Ook vanwege die relativering waar Willem het net over had. Willem die belde over zijn ervaringen in Nepal. Ja, dat is de relativering van wat zijn we klein en wat is de natuur groot. En wat is het mooi, het is zo prachtig. Maar er is één deel van de natuur waar ik grote angst voor boezem. En dat is de menselijke natuur. En daar heb ik nog niks over gehoord ook daar kun je je heel klein in voelen... en daar heb je geen enkel, enkel iets in te zeggen. Maar leg eens uit waarom je daar bang voor bent... voor die menselijke natuur. Nou, alles wat er tegenwoordig gebeurt... dat, doen de men, dat is de mensen die het doen en die doen elkaar kwaad. en Ja, daar, daar, daar kun je niet meer tegen. Daar kun je niet meer tegen tegenop. Daar voel je je heel klein. Mensen die denken dat ze de hele wereld in pacht hebben... En dan denk je, ja, dat is de menselijke natuur. Die wil macht, die wil uh, net als de bergen zijn. Die wil die willen alles. Alles wat ik vandaag in het nieuws zag van die mensen die in de US iemand vermoorden en dan komen zeggen: van dat heb ik gedaan en zo en zo. Dat is angst voor de menselijke natuur en dat is ook natuur. Ja, het is die aanslag die in Londen is gepleegd waar je het over hebt, hè? Ja, en uh, dat, dat, dat je... vind ik ook natuur. En het is vreselijk. Daar, daar heb ik angst voor. Maar ben je ook wel eens terecht bang geweest voor die menselijke natuur... of is het meer een gevoel van onbehagen dat zich meester maakt van je? Nee, dat is angst. Ook wat er deze week in Nederland is gebeurd. Dat is angst. Je, je, dat kun je om je heen voelen. Je kent mensen die in dezelfde situatie zijn... Je kent kinderen die in dezelfde situatie zijn. Je hebt het nu over de twee broertjes die gevonden zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nou, nou, ja, dat, het komt zo geregeld voor in nieuws. Dat is ook natuur. Ja, ja. Niet alleen maar de bloemetjes en de plantjes en de boomtjes en de bergjes. Dus nee. je bent voor die net... menselijke natuur misschien nog wel banger... Dan, dan voor eenzaamheid in de woestijn waar je het net over had. Oh, nee. Of die enorme ja, bergen, die, in... die, die maken je juist rustig en gelukkig. Maar rustig en blij en fantastisch en heerlijk... en dan denk ik, wij zijn klein en we zijn onderdeel van dat grote geheel. En dat is, dat is overweldigend en prachtig. Maar Marjan, eh, je zegt, ik ben bang voor die menselijke natuur... Ja. De menselijke natuur brengt toch ook heel veel moois. Uh, die brengt schoonheid, die brengt liefde, die brengt vriendschap. Dat zijn toch ja. de mooie kanten van de menselijke natuur. Het is er ook iets om heel blij mee te zijn met die menselijke natuur in die zin. Ja, maar dat maakt minder indruk. Waarom? Bij mij. Waarom is dat zo? Uh, ja, waarom is dat zo? Uh, negatieve dingen en moord en geweld, dat hakt er toch meer in dan... Uh, dan de mooie dingen, ja. Hm. Net zoals een natuurramp meer inhakt dan een bloeiende boomgaard. Dus vandaar dat menselijke natuur, de menselijke natuur jou eigenlijk vooral angst inboezemt. De, ja, de menselijke natuur boezemt mij angst in. En die andere natuur, ik weet de, ja, hoe moet ik dat noemen, de biologische natuur... daar ben ik heel blij mee. Vooral met de stilte daarvan en... Ja, dat vind ik fantastisch. Ik Marianne. heb ook hele heleboel delen van de wereld meegemaakt. Maar de menselijke natuur boezemt me grote angst in. Dankjewel voor je telefoontje. En tot een okay. andere keer. Marian, nacht. Ja. Ja. Meneer Van der Werf, ook u een nacht. Ja, ik, ik sliep er wel weer, maar ik, ik ben er nog goed. Ja, gelukkig. U je, je was in slaap gesukkigd, begrijp ik dat nou goed? Ja, dus uh, ik kan je heel wat vertellen, maar moet, moet ik er nou even voor... Nou ja, als u er even voor wil komen, heel erg graag. Want ik ben namelijk heel benieuwd wanneer u uh, overweldigd was door de natuur. Nou, uh, dat zal ik je vertellen. Graag. Ik, uh, ik, heb, ik, ik had een beurt die is geworden bij Sneek, 180 jaar, mijn opa, mijn vader en ik. En mijn vader is met de boot onder water gegaan, mijn, opa, mijn oom is er versopen. Maar ik ben altijd nog goed over de steken mee gekomen. Ik ben er 4000 keer over gevaren. En één met een dikke storm en een uh, oostelijke storm met een hoop sneeuw en, uh, en ellende. En ik zei tegen je, ga jij maar voor in de kuil uit en kom er niet eerder uit dan dat we over de meer zijn. Mm -hmm. En als ik erop kijk om en anders vaar ik wel over de meer. En midden in de meer, of oh, midden in de meer, maar uh, op een zeker moment, werd er een keer zwart voor mijn boot. Ik denk, poeh, daar vlieg ik ergens tegenop. Ik, ik klap die motor op achteruit, maar wat was het? Een troep vogels. Oh. Die waren allemaal platgedrukt op, op het water om die stormen wat ook af te wachten. En ineens als ik er aankwam hebben ze de boot gevoeld en ineens een zwarte zwerm. Je, je, je zag eigenlijk niks, maar het werd een zwart. Je hmm. denkt nou, daar vlieg jij eens tegenop. En toen ben ik wel even geschrokken. Yeah. Maar ik ben nooit bang geweest. Ik heb uh, al die keer met stormen en met wind, altijd voelde ik het als een overwinning op de natuur. Het yeah. klinkt gek. Maar ik, ik, ik, ik ben van voor de oorlog en ze hebben me wel opgepakt. En achter hebben heb ik gezegd, heel waarde eh, opgepakt. Ik, ik ben altijd dan ontsprongen. Maar ik vond het altijd als een, altijd als een overwinning eh, op iets. Ja, u wilde de natuur uitdagen als het ware en u wilde winnen van die natuur. Terwijl u, u zei net dat uw oom, als ik u goed begrepen heb, eh, verdronken is eh, op dat Snekermeer. Ja, die is buitenboek en die is verdronken... En, en, en mijn vader is, is met een stoomboot onder water gegaan. En die heeft er ook drie dagen op een uh, eilandje gezeten, Of drie dagen, twee dagen. Of een nacht en een dag, moet ik me zeggen. En dan hebben ze hun eraf gehaald. Maar ze waren meer dood als levend. Die boot lag half onder water. Dus ze konden er maar net aan de wal komen. Maar ja, meneer Van der Weef, als je dat allemaal meemaakt... kan ik me voorstellen dat je juist heel erg bang bent voor uh, een nee, nee, ik ben meer. nooit erg bang voor. Ik, ik leef ook alleen hier in, in mijn huis. En dat heb ik van mijn oma overgehouden. Want mijn, mijn oom, die was in Schilwalderstit. En oude, mijn oom daar, die werd oudkrek als ik nog ben, ik ben 88. En die was ook op de leeftijd. En die liet een huis bouwen, 300 meter van, van, van, van zijn huis vandaan. Mm -hmm. Dus zei ik tegen mijn oom, ben je nooit bang of zoiets? Nou, nee, ze ze, je gaat nooit door, door, door dat je tijd is. En nou, als ze hebben wel, dan pakken ze wel maar. Nou, zo denk ik ook. Ik hou van de natuur. Ik, ik, ik ga nu volgende week woensdag ga ik weer naar de steken weer. Ja. En dan leg ik er helemaal alleen. Uh, verleden jaar heb ik acht weken volgehouden. Ik weet niet of ik het nou vol want Ik word er niet sterker op. Maar ik wil het dan weer proberen om, om, om alleen daar in die natuur te leggen. En dat het ook waarden. Op een en ik boot weer. Daar wil ik een idee leggen. Want het is een, een stuk watergekeld op die boot van hier te Zunder. Maar die boot van mij, die kennen we tegen. Want die is ook 103 jaar. En dan denk ik, nou, euh, la balay hoor. Ja, maar, maar u zegt, liggen op het meer, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ligt u dan aan, aan de oever? Of, of gaat u echt het, het meer weer op? Ik, uh, ik lig bij de, bij de Stekenmeer. Ik heb altijd de Stekenmeer bevaren. Ja, dat begrijp ik, maar gaat en, u dan. Ik lig voor de, voor de Stekenmeer. Als ik voor mij uitkijk, lig ik aan de stijger, dan zie ik de Sneekermeer. Ja? Als ik de andere kant uitkijk, dan zie, zie ik helemaal aan, aan, aan, aan, aan de jouder toe. Ik heb wel, wel twee kilometer water op mijn dak, op mijn dak als het begint te stormen. Oké, okay, en meneer Van der Werf, gaat u dan ook het Sneekermeer echt op met die boot? Nog Gaat u nog varen? Nou, ja, die, die, die tijd hebben we groot deels gehad. Maar het, het, was, het was wel vaak stormweer en dan heb ik er een flat bij. En dan lagen we in heeg en dan gingen we de, de, de hege de naar de modde in. En dan kregen we water over ons heen en dan genoot ik. Ja, u genoot van, van die ik, ik, strijd ik heb, met de natuur. Het, het, het gevaar ook wel wel een, een klein beetje op. Ik heb met die boot, heb ik ook wel 60, uh, 60 vluchtelingen die, die, die in, in de oorlog, in, in 1944 in november, de laatste winteroorlog, voordat we bevrijd waren, heb ik wel 60 man stiekemweg door de sluis in te harden uh, gebracht. Dan had ik ze onder dek en er even wat kisten erop en dan geen, geen, ging, ging, ging met de lui uh, naar snee te brengen, want in die, op die sluis uh, in Trouder zaten geen Duitsers. Nee. En toen had ik een uh, kameraad die voor een dat was uh, uh, van de Veen. Ik zei, blijf jij nou maar bij, bij mij als deknecht, Dan hoef je niet onderin te zitten dan en dan die Duitsers uh, niet over niet oh, gek doen, maar dat hand op dat varen we woonden, over. Ik, ik, ik had geen, geen ik had helemaal geen heris, maar ook soldaten die voor hun uh, dienst er zaten. Maar in achter hem zag ik een paar poten poten mijn stuur gaan en er stond hij op een wal te schreeuwen van ik, ik durf niet, ik durf niet, wat nou, wat voor een dikke, hou die stil jongen, hou die stil. Hm. Als een ander het hoorde kon het even telefoneren en dan waren de een heleboel in de soep gelopen. Maar hij heeft twee dagen werk gehad om van op naar Sneek te komen. Nou, dat weet je wel. Maar... Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft bent u iemand die niet gauw bang is. Ook de natuur boezemt u, geen angst in, sterker nog. U wordt daardoor uitgedaagd. Ik ja. heb trouwens nooit geweten dat het zo kan spoken op het Sneekermeer, hè, meneer Van der Werf? Wat zei u? Ik heb eigenlijk nooit meer zo gerealiseerd dat het zo kan spoken op het Sneekermeer. Nee, doe maar een klein meetje. Je, je, je hebt twaalf uh, minuten had ik uh, tijd om uh, van de ene kant naar de andere te komen. Ja, ja, ja, en dus dat is heeft u... maar een hanenstap, maar ja. het uh, stormweer, weer. Dus dan heb je twee kilometer water op je, op je dak. Nou, als ik dan de sluizen uh, in de meren ging met een dikke zuidwestenstorm, nou, dan bleef een boot soms wel eens een, een minuut of drie, vier op dezelfde plaats liggen, en dan hmm? begon hij op te stijgen, want ik had er ook altijd nog een gelukkig boot in, van poem, poem, poem, poem. Maar die heb ik het verleden jaar uitgegooid, en dan heb ik een, een, een Amerikaner gezet van 80 pk, en ik kom met jou een af. niet harder varen als 10 kilometer. Maar nu vaar ik 25, het is een stijlboot geworden. Nou, ik hoop dat u een hele mooie zomer gaat hebben daar op dat Sneekermeer. Met niet al te veel uh, noodweer. Dank voor uw uh, verhalen. Ja, en... ik, ik, ik, ik leef, hoor. Het is een beetje storm. Dat, dat heb ik net zo lief, dat er een dag helemaal de weer is. Nou, dan hoop ik op een stormachtige zomer voor u, meneer Van der Werf. Ja, aan we toe. Dank u wel voor het bellen. bent u weer een beetje wakker? Ja, ik, ik, ik, ik, ik doe ook nog zo de ogen dicht. En dan word ik niet meer wakker als 7 uur hoor. Nou, dan wens ik u een uh, goede en rustige nacht. hè? Uh, dankjewel. Dag meneer Van der uh, Echt een goede uitzending. Dank u wel. Dag meneer Van der Werf. Ben ben... Ja, ja, 88 en dan uh, op je eentje steken meer op. Dat is echt uh, durven. Mooie verhaal van meneer Van der Werf. Een tweet van T. Knarren. De natuur in West-Australië is geweldig mooi en rustgevend... en vooral de kusten en de stranden. Aan de telefoon Hans Bijlsma. Dag Hans, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, mag ook. Ja, uh, ja, ik, ik, ik zat te luisteren en ik denk van ja, inderdaad, er zitten wel wat dingen in. Mijn vrouw die het over, het over de menselijke natuur had, dat, dat viel mij trouwens ook wel even te zeggen. Ik heb van uh, 81 tot 82 heb ik in Libanon gezeten. En dat kom je, in die periode kwam je ook naar een paar aardige staaltjes uh, menselijke natuur tegen jou. Ben je daar naartoe gegaan als uh, unifilm militair? Ja. Ah. Hm. Dus dan was het wel eens nodig om, uh, zoals we dat dan in die tijd uh, zeiden, op tijd te bukken. Dat was alles belangrijk, ja. Ja, maar ja. En je hebt daar ook geleerd... Daar ja, raak met... je wel van onder de indruk, maar goeie, bang ben je op dat moment niet. Dat kun je niet permitteren, want je moet gewoon je werk doen. Dat nee. is wel belangrijker. Maar heb je daar wel maar, geleerd om de menselijke natuur te wantrouwen in, in Libanon? Nou ja, die... Ja, dat was wel belangrijk, ja. ja alles wat een blauwe pet op had, dat kon je wel vertrouwen. Maar daarbuiten was het, uh, was het, uh, was het wel zo dat... Uh, hoe vriendelijker ze waren, hoe wantrouwiger je werd. Hm. En heb je daar ja. ook echt, echt uh, uh, staaltjes van verderfelijke menselijke natuur meegemaakt? Ja, ja, ja, ja, ja. daar kwam je regelmatig tegen. Dat, uh... Maar dat. Uh... Maar goed, daar word je van tevoren voor, door, voor getraind. Dat weet je dat je daar tegen kan komen. Je hebt er van tevoren over gehoord. En alleen de eerste keer dat je dat feitelijk meemaakt, verbaast het je. Mm -hmm. En dan raak je er toch wel door geraakt. Kun je, kun je een en, voorbeeld geven uh, van, van iets waar, waar je echt door ja, geraakt was... Als, als jong, unifil militair? Nou, eh, voornamelijk dat je op een gegeven moment eh, eh, een melding krijgt... Dat er, dat er ergens geschoten wordt. Dus dan Hamas dat, of eh, Amal was dat... Eh, het was een, een beetje een nationalistische club. En dat, dat had dan een uh, bonje met, met PLO-gelieerde uh, groepen. Want het was allemaal nogal vrij lokaal en, en, en iedereen dacht dat we oh, Palestijnen tegen Joden enzovoort, enzovoort waren. Maar dat, dat was veel uh, meer lokaal en elke, elke club had wel weer uh, bonje met zijn buren. Mm -hmm. En dat werd daar allemaal uh, met, met automatische wapens werd dat beslecht. Uh, dus uh, maar goed. Uh, we noemden dat bij de infanterie vroeger groep in de aanval. En in drie secties optrekken in een vlak stuk terrein. Nou, dat, heb ik in, dat heb ik live mee mogen maken, ja. Ja, ja. ja. En als je en, dat dan uh, ben je, hoe oud dan was dan je? Dan zie je ook, en, en, en dan zie je ook inderdaad wat er gebeurt als, als de ene klub een, een die wind van de andere. En dan, uh, dan worden degenen die, die nog een beetje bewegen, die worden dan op dat moment, uh, daar wordt dan gelijk een eind aan gemaakt. Hm. En, uh, en dan de foto's maken daarna met... Uh, het wapen in de lucht en, uh, en een dikke pret maken. Ja, dat, uh... Hoe oud was je toen Hans? Toen was ik, oh, toen was ik al wat ouder hoor. Even kijken, ik ben van 56, dus tel maar uit. Dus toen was ik al... Uh, 5, 26. Stukken, uh, ja, was ik al een stuk in de twintig, ja. ja, ja. ja. Maar, maar toch, als je dat meemaakt en je leert zo die menselijke natuur op die manier kennen... we zijn nu meer dan dertig jaar verder, maar uh, uh, uh, hoe, hoe kijk jij nu naar die menselijke natuur? Heb je nog steeds dat wantrouwen? Heb je nog steeds die angst die Marian bijvoorbeeld verwoordde een uh, kwartiertje geleden? Uh, nee, het is, geen angst. het is geen angst. Het is wel zo dat ik, uh, dat ik ontdekt heb uh, dat als mensen met een bepaalde karaktereigenschappen uh, en, en, en zonder fatsoenlijk sociaal, uh, sociaal vangnet... in een bepaalde situatie komen, dat ze nog gekke dingen kunnen doen, ja. Dus je ja, bent alert? Wel. Ja, meer alert uh, in bepaalde situaties, hoor. Dat, dat, uh, uh, niet, niet altijd, want dan, dan, loop je, dan, dan ben je op een gegeven moment vaak gefrustreerd en paranoïde. Maar in bepaalde situaties... In, uh, ik denk van, nou, ik weet niet of dat nog lang goed gaat, eigenlijk. weet je wel dat eh, nou, in bepaalde situaties bij je in je buurt of, of, of wat je leest. Grijp je dat ook in of probeer je die situatie te beïnvloeden op dat moment? Nou, je moet in ieder geval zorgen dat als je in contact met dat soort mensen hebt, dat je in ieder geval een beetje rust uitpraalt. Ja. En waar je bent. Want uh, je moet niet, uh, niet verhogen werken, dat vind ik niet erg spannend zijn. Nee, nee, nee. nee. En... Maar daar ben ik eigenlijk in eerste instantie niet eens over. Uh, ik heb jaren geleden, toen was de Sovjet-Unie net open, reed ik, uh, met vrachtwagen met reed ik heel veel naar, naar Rusland. Nee. En uh, kwam je in de winter kwam je dan uh, ver achter Moskou, hoor. Plaatsen van anderhalf miljoen inwoners die niet eens op de kaart stonden, want het was nog militair geheim en dergelijke. Maar dan kwam je dus, en, en dan in de winter, nou en dan op een gegeven moment zo verschrikkelijk veel sneeuw dan is het niet meer te doen, dan is het niet meer te rijden. Nee, nee. En dan, en dan zet je hem ergens neer en dan zorg je dat je linkerkant van je trekker een beetje uit, in de staat. zodat staat. niet uh, Zodat je dan nog eventueel nog wat uit kan stappen, want dat heb je al gauw gezien. Want na, als je dan stilstaat, dan duurt dat niet heel erg lang. Of je ziet de rechter, de kant van je autosie helemaal niet meer. Mm hm is dus dan een hele sneeuw er tegenaan gewaaid. En, en daar en, zit je dan in die, in die vrachtwagen? En wat, ja. wat, wat betekent dat dan? Je zit daar vast. Je kunt niet werken. Twee, drie dagen. En ja, nou nee, ja, ik kan geen ijzer met handen, de handen breken, dus wat niet kan, dat kan niet. Nee, maar raak je en, dat en niet in paniek? Weten... Nee. Nee, dat gaat er heel wat keer over. Ja, als, ja, als je. Maar, gaat... als ja. je... Dat ja, ja, zo. alles wist... gaat zelf een keer over, daar heb je gelijk in. Maar waar, waar haal je dan dat idee vandaan? Van nou, ik, ik moet maar gewoon rustig afwachten, ik kan niet anders. Omdat je er, en dat heb ik, dat, dat, heb ik, dat, dat, heb ik ook, dat slaat je een beetje terug op het vorige. Je moet er wel enigszins op voorbereid zijn dat het kan gebeuren. Mm -hmm. En hoe had je dat eh, gedaan dan? Nou, in ieder geval, je hebt altijd voldoende brandstof. Je hebt altijd voldoende eten in je auto, voldoende water, et cetera, et cetera. Je zorgt dat je, je motor regelmatig blijft draaien. Uh, dat alles op temperatuur blijft. Uh, dat soort zaken. En dan kun je het lang volhouden. Ja, je hebt het drie dagen volgehouden. Maar is er dan geen enkel moment dat je toch die koelbloedige houding even, even kwijtraakt te raken? Nou ja, uh, dat schiet niet op op een gegeven moment. En, en, nee, en je niet. hebt op een gegeven moment je cd'tjes zo gehoord. En, <laughs> en dan denk ik, nou, uh, kleren zo hier van uh, het takkenland. Ja, dan begin je lekker van jezelf een beetje op het land te, En op, de, op, die, op diezelfde natuur begin je een beetje te schelden. Maar ja, op, dat, op het moment dat je dat doet. realiseer je ook dat, je, dat het dus niet helpt. Omdat, eh, omdat die natuur zo verschrikkelijk overheersend is daar. en daar zo verschrikkelijk de dienst uit maakt. Ja. dat je je maar beter naar kan richten. En, en gewoon je geduld oefenen. Want uiteindelijk, en dat is het voordeel van jachttijden. Win ik, het wel, win ik het er wel van, want ja. op een gegeven moment wordt het wel weer rustig. Ja, op een gegeven moment uh, door de sneeuw. waar we. is Ja, precies. En dan houden we in ieder geval op met die, met die sneeuwbuien. Ja, ja, ja. En uh, dan mag die sneeuw er nog wel weer. Uh, dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar daar heb jij dus ja, ervaren, dan... daar in, in uh, Rusland, terwijl je met je vrachtwagen echt vast zat in die sneeuw drie dagen lang, dat je, dat je kunt uh, hoog of laag springen, maar uiteindelijk is het de natuur die bepaalt en niet de mens. Ja, die natuur die bepaalt wanneer jij weer kan rijden. Hoor. Ja, precies. Ja, de, de, de kleine mens en de grote natuur. Het was een beetje het, het, het centrale thema in deze aflevering van Casa Luna. En jij uh, uh, ja, geeft maar weer eens een mooi voorbeeld van die grote natuur... die eigenlijk ervoor uh, zorgt dat wij niets anders kunnen dan de natuur Ik heb er nog eens een keer volgen. een foto van gemaakt toen, toen die bui voorbij was... en toen je feitelijk een beetje verzoend naar buiten komen. Ben ik naar buiten gegaan nog eens een foto gemaakt van de rechterkant van die vrachtwagen. Nou, dus gewoon één grote sneeuwduin. Ik ja. ken niemand, niemand een auto in. Nee. Hans Beijsman, dankjewel voor je verhalen. Goed zo, prettige en, prettige en uitzending nog. verder en een prettige nacht. Dankjewel, tot een andere keer. Hans Beelsman was dat. En daar hebben we het bijna twee uur. Ik bedank u voor het luisteren, voor het reageren natuurlijk, voor het vertellen van uw verhalen over de natuur. Morgen zijn we er opnieuw. Dan ontvangt de Frank Dumosch in Casa Luna planoloog Karel Martens. Die onder meer stelt dat mensen zonder auto... bijna twee keer zo lang over hun verplaatsingen doen dan mensen met auto. Waarbij ze dan de vraag stelt of dat nou onrechtvaardig is of niet. Zo dadelijk. Heel veel plezier hier op Radio 1 met uh, Roel Koeners. Dankzij hem uh, klinkt de nacht weer anders hier op deze zender. En wat Casa Luna betreft heel graag. Tot morgen. Goeienacht.